We gaan verder. Uh, nog een keer belangrijk dat jij, wanneer je je bezighoudt met de zoger, wat dan ook, dat jij alles wat je hoort, dat jij niet denkt dat het ergens anders de werelden werden gevormd, etc. Want alleen alles wat geschapen werd is alleen die, die Ja, de, de wereld betekent zeven sferoot Van, van gessen tot en met de magoed. Dus alles wat geschapen is. Dus Het was inderdaad, de is, is, is vertelt verteld over de scheppingsdaad, maar precies dezelfde is het. In elke handeling die wij doen, hebben we precies dezelfde die zeven Die wij moeten opbouwen en die allemaal op dezelfde wijze worden opgebouwd. Dus niet onttrek, jezelf niet van wat je leert. Open staan daarvoor. Dat is, want dat is ja, alles wat wij leren, het is, gaat over jou persoonlijk, over iedereen van jullie. Daar gaat het om. Als je dat jezelf op die manier openstelt, en niet dat het ooit geweest was. Maar dat herhaal ik natuurlijk niet iedereen weet het van jullie. Na, nog een keer herhaal ik dat. En op het, hier heb ik een, en op, op het bord een tekeningje opgemaakt. Ik had geen potloodjes, want ik dacht niet, wist niet dat ik een tekening zou dat bij mij zou opkomen iets. Maar dan is het in het derde gedeelte van de les. Dan zal het erg iets geweldigs, zal iets vertellen. Och, praktisch, helemaal praktisch voor elke toepassing. Elk moment zal ik het, uh, zal het erg belangrijk wat we nu gaan leren in het derde gedeelte. Dus probeer dan ook, dus ga niet weg voor, de, voor het einde van de les. Dan zijn we dat echt iets halen, iets, iets, iets geweldigs voor uh, ik hoop dat ik het kan zo so uitleggen. Um, maar we gaan verder naar een volgende oot. Uh, de regel 8. Bovenaan de zoger. We zien dat, we, dat er kleine ootjes zijn. Kleine uitleggen ook. Want het kan zijn dat het opgehoopt wordt. En dan later geef je dan een uitvoerige, uitvoerige eh, uitleg. Maar hoe dan ook. Helemaal op, met volledige overgave doen. En dan zal het aan jou gebeuren. Dat is de hele, hele kunst. Dat men... Leert ook zoger, en vele malen leert, en, en men weet niet hoe. En men denkt dat het net als Talmoed is: dat het al die logische uiteenzettingen, beredeneringen, terwijl het is heel iets anders Alleen zet jezelf open daarvoor. V vertrouw daarop en geen intelligentie. Vooral geen intelligentie aan de dag brengen. En alles gaat aan jou gebeuren. Met overgave. Dat is iets wat wij moeten leren. Alleen overgave helpt. En niet het intellect. Uh, de regel acht. Ot ein het. We hol avidateju. kulhu. Ben jomin kadmain. O ben jomin batrin. Havu. De volgende pagina. wav De eerste regel. Tlaien, Bioma, de chapta. Terug naar de vorige pagina. De regel 8. Ot ein het 78. We horen avida de koel, hoe. Kijk wat je zegt nu. En al het werk van allen, dus van alle spheroot, van alle die er zijn, die, der, die, der, die geschapen werden. Ben Jomin kadmain van alle dagen, zowel de eerste dagen, oftewel geset het verret, uh, u ben Jomin badrin, als de laatste dagen, oftewel net zo goed gesot, havo een, hey, de volgende pagina, 1 hey. Laien bij Joma de schapter. zij hingen op, zij hingen aan de Z... aan de dag van de Shabbat, aan de zij de dag. Punt. Hadden houdichtie. Weihale lokim bij Joma da Shabbat. Twee. De. Vedahu ragla revia de kursaya. Punt. Nog, ja, hier staan we, um, de eerste regel naar de punt. hada, hada dichtief, zo is het geschreven. En als men dat zo zegt, hada dichtief, dat is dan, dat vooraf gaat aan een citaat uit de Torah, of wat dan ook. Hadde hoedichtief, zo is het geschreven. In de Torah zelf, aan, de, aan het einde van de scheppingsdaad. Weichal Elohim bij Yom en Elohim uh, voltooide volbracht had op de, zesde, op de zevende dag. Weichal Elohim bij Yom en Elohim voltooide zijn daad op de zevende dag. Da, Shabbat, hij dat is Shabbat 2. We daar via de kursaie. En dat is de vierde poot van de troon. Beide. Uh, we keren terug naar de vorige pagina. Pagina P. Pagina P. P, H, P. Dus P, H, P. 85, de linker kolom, de regel 11, ot, e, ei, ot, ei, het, 78. Wechola vidatehu, de kulhu, en de werking, of de werking van allen, van alle dagen, we wechola, enzovoort, so punt. We Wechol twaalf sehem shel kulam. בן גימיל ימים הראשונים, דרטין, שהם חגת, ובן של גימיל ימים האחרונים, שהם פרטין נהי, היו תלויים ביום השבת, שהוא המלכות, פייפתין, בבחינת הגר וחול שלמותה. 11. The double point. The whole of shel kulam, and all the days of all, alle all the days of all the days. When the so well the three van the, the first days. The third day, the first hagad, the hagad. Van de, drie, de, van, de drie, van de drie laatste dagen, Shehem 14, nee die die nee zijn. Ayut Bayom Shabbat Zij hingen aan de dag van de Shabbat. Shehua Malchut welke Shabbat is de Malchut 15. Bifinat Hagar in het aspect van Gar, we hol Shlimuta en haar en al haar volmaktheid. Waarom? Omdat malchut staat nu op haar eigen plaats. Dat is, zij staat nu op haar eigen plaats. De malchut die stond alleen maar boven de geze. is nog geen echte plaats van de Malgoed. Eigenlijk, dat is Malgoed op de plaats van de, eigenlijk, van de Tiferet. Malgoed die stijgt op en verenigt zichzelf met de Tiferet, dat is de vierde, de vierde dag. Maar de, de, de, de zevende dag betekent dat de, de man goed is nu uitgekomen van dit de, Tverret. De hele, de hele bedoeling, kijk nou hoe kunnen we veel leren van het geestelijke, van de zoger. Wat dit strijking van alles, alles is. Dat niet hangen aan iets, zelfs iets dat hogers iets. Het is niet de bedoeling om de, te blijven hangen, te hangen aan de hogere. De hele bedoeling dat alles wat hangt nog aan iets of aan iemand, moet zich lostrekken van het hogere, duidelijk. En alles is gemaakt onafhankelijk. Alles moet streven naar een absolute onafhankelijkheid. Dus de malgoed ook, boven de gazé, dat was op de vierde dag, manifesteerde zich malgoed al op de vierde dag. Maar dat was alleen malgoed die steeg, die die als het ware ingesloten was, want alle sfeeroten waren ook ingesloten, en boven de gezee nog, die kwamen nog niet uit. Dat betekent, potentieel waren zij alleen nog aanwezig. Maar de malgoed boven de Gazé was wel aanwezig, want malgoed heeft hij heeft wensdikte, heeft al uh, een begrenzing. Daarom kwamen ze wel uit boven de Gazé als de vierde Sfera. Maar zij is dan ingesloten bij de Tiferet. Zij is niet op haar eigen plaats. Duidelijk. Daarom, het is nog niet volmaakt. Zij kan nog niet gar ontvangen op deze plaats. Waarom niet? Omdat aan haar schijnen alleen maar paars minder... Kijk, haar gar kan aangetrokken worden wanneer de voldoende uh, orgozer wordt uitgebracht dat gar kan aantrekken. Maar wanneer de Malchut staat alleen boven de chazé, is, is weinig ja, sferot boven haar zijn. Dan kan ze gar niet ontvangen, niet, an, niet oproepen. Maar wanneer de Malchut op haar eigen plaats is, nou dan kan ze wel gar oproepen. Want chagat, chagat, chagat en nehi samen, dat is dan dan is het ook gar, dan hebben we dan hagat het is dan gar. Wanneer, de, wanneer het allemaal zeven sferot zijn uitgekomen, bij de zeer en pin, dan is het hagat ook een soort gar. Gar betekent dus eh, licht van, daar licht van gar. Eh, Vijftien na de punt. We zesje gotoof. Wij hielden zestien Elokim bij ons en dat is wat geschreven staat in de Torah. Wij hielden Elokim bij en Elokim vol, voltooide, in voltoide op, op de zevende dag kwam hij tot voltooiing. Ze hier shabat. wézó hier zeven haar regel haar en hij, en hij uh, eindigt de, deze oot, de zoger. Van Zot hier Shabbat, dat is Shabbat, de zevende dag. We zo en maar dat, de, dat eerste, hier, haar regel, wie Shell Shalakise? De eerste wat we hebben geleerd boven de gezet, dat is de vierde poot van de kise, van de troon. Punt. Klomar. Sche Shabbat. We Jom achttien harvey. Schneem pinat malhut. Ella Jom harvey neigentien. Hoe malhut. Ani -le Baziran pin. Batiferet ferret Mi, chazé, twintag, u mala. Kijk wat je zegt ons. Klomar dat wil zeggen, She shabbat, vee yo dat de shabbat, en de vierde dag. Achten, shnei hem beginnat malchut, beide zijn, et aspekt malchut. Ela yo marvii, maar dat de vierde dag. 19. hoe mal goed dat is de mal goed aan je bij ze hier die samengevoegd is aan de ze hier aanpien bij kieferet schelo, in zijn kieferet mi van de chazé en naar boven van de chazé en boven dus boven de chazé kan je zeggen, Wauwajom ha hoe hoesot malchut bezivug, a pin 21, panim panim kijk wat hij zegt, terwijl op de Shabbat, op de dag van de Shabbat, hoesot, dat is het geheim, is geheim van malchut, dat dan is het malchut, bevindt zich in de zivug met de Zehren-Pin, panim be-panim, gezicht tot gezicht, nou gezicht tot gezicht, betekent dat beide staan gelijk, dat is op Shabbat gebeurd, dat die beiden staan gelijk. En dat is de hele, de hele kunst, dat eh, door de week kan dat niet. Door de week betekent, wat hij ook vertelt, de vierde dag. Dat de maaghoed is ingesloten, aangesloten, samengevoegd, boven, niet op haar eigen plaats, maar op de plaats van het territorium van de Zeranpien, boven de Geze. En dat is de, natuurlijk nog niet de volmaakte. Dat is wat wij wat ook genoemd wij hebben, genoemd, dat is dan de David, de koning, de koning David, die dan de eerste zeven jaar had geregeerd in Hebron. De plaats waar de, de, de pa, patriarchs, patriarchs, patriarchs werden uh, begraven. Dus hij moest daar kracht op doen. Hij was de vierde poot, als het ware, bij die patriarchs. Dus gesedgordeertje verret en hij was de malgoed. Op die manier, dat is wat de Torah ons vertelt. Niet over de koninkrijken, niet over dingen van vlees en bloed. En als het spreekt over Malchut, over de Malchut, dan is het sprake van de scherot, of de werelden, de krachten in de werelden, Atsilut en etc. Wanneer die spreekt in de termen, de Torah spreekt in de termen van David, koning David, Salomo, etc. Dan spreekt hij de Torah over de dragers van die, van die spierot, ja van die zeerampien, of maar goed. Duidelijk. Want vanwege die twee aspecten, de werelden, de krachten van de werelden, sferot in de werelden, en de sferot bestaan ook in de zielen. Zielen is een aparte iets, aparte eenheid, aparte eh, pakket, een apart pakket. Uh, krachten die zijn zielen. Die zijn de innerl het innerlijke gedeelte van de schepping. En waarom de Torah spreekt? Soms dat. Ook, ook de zogenaamde spreekt soms van de sfeer, van dagen. Dat zijn allemaal, allemaal uh, over de werelden. Zie je, de werelden worden geschapen. Dus de draagvlak, de, de sfeer waarin de zielen zullen geplaatst worden. Waarom was het nodig om zielen, te, te, de zielen nog apart te doen bij de bij de schepping. De schepping zonder zielen is niet kan, kan niet de de, daad, de de de de volbrengen. Want de zielen, de zielen, alleen de zielen kunnen die zwarte punt penetreren zoals wij zitten hier waar, in, waar in de volledige duisternis in deze wereld en alleen de zielen kunnen dat licht aantrekken hier om hier het te maken. Niet in de hier maar in hier moeten we het... hier volbrengen. Onze taak. En wat het verder zal gebeuren... na de komst van de machine, de transformatie zullen plaatsvinden... dat... Uh, komt dus na de... na de ontknopping. En... ook daar... vertelt ons dingen, zullen het leren. En nu... dus... Ja, iedereen ziet het. Ja, dus op de Shabbat staat de nukwa op haar eigen plaats, en panim, pa, pa, panim de panim met ze aanpien. Dat is de vol, vol, vol, vol, uh, volledige toestand van haar. En daarom ook alleen op Shabbat, op de, in de toestand van Shabbat, kunnen we ervaren dat malchut bestaat. Malchut is het koninkrijk. Net zoals je koninkrijk kan ervaren, dat koninkrijk met alle krachten die er in het koninkrijk zijn, zo is de naam van Malchut is koninkrijk. Dan kan je allerlei facetten daar zien in het Konink koninkrijk. Dat is de Malgoed. Terwijl in de Sfirot, die zijn boven Sfirot, boven de Gazet, die zijn verborgen ja, in de Gazetim en onderste zijn wel onthuld in de Gazadim. Dus bovenste, kijk, boven de chazé is er wel plenty klein maar de, die, die chassadim zijn niet onthuld. Onthulling van de chassadim, we beno hoe kan je dat zonder onthulling van de chassadim? Onthulling betekent gochma, uh, met gochma. Daar worden ze beschermd boven de chazé, om geen gochma te ontvangen. Ze hebben genoeg aan chassadim. Onder de chazé. Hebben ze wel onthulde chassadim, want de daar, de bina, strekt haar voeten niet onder de chassé, dan betekent dat Abba alleen schijnt en Abba is chochma. Zij ontvangen daar de chochma, net zo goed Jesod en Denukla. Maar goed, ontvangen wel de chochma. Maar die hebben wel chassadim nodig. Onder de chassé heeft, heeft chassadim nodig. Hij heeft chochma, maar hij heeft chassadim. Hij heeft Gochman maar geen chesedim. En boven de chesedim heeft wel chesedim. Ze hebben Gochman niet nodig. Maar als er Malgoed nu van beneden op de zevende dag Orgozer doet, voor, uh, doet op, op, op, opstegen. Dan waar het orgozer gaat. Die gaat dan omhoog. Dat is ook een vorm van man. En dan gaat het weer tot naar boven. En dan zie je aan Ook ontvangt, dankzij Malgoed, ontvangt ook gar hij heeft dat zelf, zelf gar niet nodig. Zeerantin heeft alleen maar uh, wak, is alleen maar zes jaar en insluiting van de malchut in hem zeven. maar door, de, door het feit dat de malchut nu ontwikkeld is, panim de panim, gezicht tot gezicht staat met hem, kan nu ook de zeerantin door de malchut ook ontvangen die gar. Dein? want wie leverancier is aan uh, de malchut van de zeer altijd de hogere belendende traptreden levert aan een lagere belendende traptreden. Waar het ook wellicht vandaan komt. Altijd op die manier. En, en nu geven, laten we hem horen wat hij ons vertelt. Um, zijn uitleg. 22. Dus die twee toestanden van de malgoed, altijd dezelfde. Op boven de gezee op de vierde dag, wanneer zij zich kleineert, wanneer zij kleintje, klein wordt de malgoed. Ja, op de derde dag we hebben geleerd, herinner je nog, op de derde dag we hebben we geleerd dat de malgoed stond uh, boven de gezee, en zij was, uh, dat waren dus twee lichten, ja, twee hemellichten, die van dezelfde hoogte waren. Herinner je nog? En dan, zij ging, ging zich beklagen. Oh. Zij ze zei, maar goed, dat twee koningen kunnen niet van één oh. ketter gebruik te maken, van één van kroon gebruik maken. Want beide hadden zij op de derde dag, beiden uh, ontvingen zij van de bina. Boven de geseer, zei ontvang ontvangt van de bina. Dus op de derde dag, hij was rechts en zij was links. Hij is van rechts en zij is van links. Dus hij ontving van Abouhima, pin en zij ontving van Yersen. Dus eigenlijk waren ze op dezelfde hoogte. En geweldig, zij had gochma, maar geen gesedim. En wat zei dan toen Hashem benadegen? tegen goed, ga verminderen jezelf. Ga onder de jesot van de zeer staan. En dan, ja, en de, zij verminderde zichzelf. En daardoor zij ging panim de panim. Want eerst stond zij rug tot te rug met hem. Zij ontving en hij ontving daar, Maar zij ging zichzelf klein maken. En daardoor kon zij nu ontvangen van de zeer en zij werd tot een staartje van de zeer Oké. Okay. Maar dan ben je een staartje van zeer en pin. Maar dan kan ze nu chassadim ontvangen. Want wat op de derde dag dat ze Chokma ontving, niets verdwijnt in het geestelijke. Die chokma, die kan ze wel ontvangen. Maar zij moet nu klein ze maken, ze maakt zichzelf klein om chassadim te ontvangen. En nu door het ontvangen van de chassadim ontvangt ze ook dan natuurlijk op de achtergrond heeft ze ook die Chokma. En zo kan ze groeien de eitlijch. Vechol, af i de kool ghu vecholde, Lomar. twintig. Klamar. Afelpi, shigimel jamim harish onim. Mikol makom, lo ni bo ligamry. 25. We hebben het laien ad yom ha shabbat. We nemt sa kiba zesentwintig ze ze ze ze ze ben yomin ze ze ze yomin batrin ze ze ze ze ze we gaan de volgende pagina bij wat deze rechter, de rechterkolom haalam de eerste regel elokim bayom hashvii. Het kolm blachtó asher asapündtrei. We keren terug naar de volgende pagina. De regel, de linker kolom, de regel 22. De uitleg, we hol, avida te, hu, en alle werken van allen, dus van alle dagen, we holen enzovoort. zo 23. Klomar dat wil zeggen, afalpische gimila jamimari schoniem, ondanks het feit dat de eerste drie dagen, Nishlamu werden volbracht, voltooid, 24. Bayomar wie op de vierde dag. Mikol, makom, toch. Lo nishlamu bo legamre ze werden niet volbracht, voltooid, op die dag, bo, op die dag, helemaal, niet helemaal waren ze voltooid op die dag, op de vierde dag, 25. We houden het laien ade, joma, shabbat. En ze hingen. tot de zesde dag hingen, hangen betekent, hangen betekent nog niet aan de buurt komen. Nog potentieel, als het ware, aanwezig zijn. Als nog als Rishimoot, maar nog niet uitgekomen van de bui van de hogere. Dus nog behoren, nog zich aan, nog aangesloten zijn... Aan de hogere betekent hangen aan iets, aan iemand. Dat zij hangen, zij hingen nog tot de, ze, tot de dag van de Shabbat. We nemen ze bijom uh, 26 haar Shabbat en het blijkt dus dat op de dag van de Shabbat werden... Voltooid, volbracht. Ben a-yamim, Ben Yamim, Yomin, Ben Yomin Kadmain, well de eerste dagen. Shehem Hagat, die Hagat zijn. 27. O Ben Yomin Batrin, als de laatste dagen. Shehem Nehi, die Nehi zijn. We zee Shelmeren, dat is wat hij zoover zegt. O oh nee, wat de. Het hele geschrift zegt in de scheppingsdaad. gaan de rechterkolom, de volgende pagina. Elohim, Bajomash, Mikorim, Lachto, Asherasa en Elohim voltooide op de zevende dag al zijn werk die hij deed. Twee. Na de punt. Lerobot 3. Kimel Hayamim Arishonim. Wat betekent, hij wil ons zeggen, hier staat dit, et kolm lachto. Ja, et kolm lachto. Wat betekent al zijn werk? Dat hij zegt ons, de haino dat wil zeggen. Kol sheshet Hayamim, wat betekent kol? Kol betekent alle, alles, of alle. Hij zegt dan, dat betekent dat, Kool, sheshet jamim, alle zes, ha, jamim, alle zes dagen. Lier bot, om toe te voegen. Drie, die mil hayamim ha, arishonim. Om toe te voegen de drie eerste dagen. Want wij zouden denken, nou, dan alleen maar de laatste drie dagen werden toegevoegd aan de Shabbat. eigenlijk waarom? Omdat het goed staat nu op de zevende dag waar, onder de Chazé ja, onder de drie sferot netzachot God dan zouden wij kunnen denken dat die op de zevende dag, op de dag van de Shabbat, alleen de onderste, de laatste drie dagen werden volbracht samen met de Malchut, dus netza God en dan nog de Malchut. Nee, staat in, de, in, het, in het vers in de Torah dat uh, en Elohim we, uh, voltooide op de zevende dag, al zijn werk die hij deed. Al zijn werk, al zijn werk betekent ook het werk dat hij deed. Boven de gezee in de eerste drie dagen. In de eerste drie dagen en de vierde dag was een, de vierde poot bovenaan. Vier, de regel vier. Uh, we zijn zo maar. Nog even een klein stukje. We is Da oudste. Deze is de oudste. Deze de oudste. Deze is de oudste. Deze is de oudste radlerijja zeifen de kursaya de heino, shemashlim gam, alja avod, acht, de Hu hoe Lahem lhem. de regel vier. wij zeggen meerdere dingen wat de shabat dat is Shabbat. Veda hu Ragla revie. En dat is uh, de vierde poot van de troon. Dus beide zijn wel goed. Vijf klomar dat wil zeggen. Shiyoma, shvii hu Shabbat. Dat de zevende dag is Shabbat. Zes. De hainu, dat wil zeggen. Shvii. Lebanim, dat wil zeggen de, de zevende, ten aanzien van wie? Ten aanzien van de zonen. al wie is de zonen? Dat is net zo goed, is zo. Dus ten aanzien van de, de zonen, van de onder de gazes, de, de, de, de drie dagen, de, de drie laatste dagen, net zo goed, is zo goed. Ten aanzien van hem, van die zonen, is diemaal goed, is dan de zevende. We gaan hoe raglar via. En zo is het ook. Dus de zevende is ten aanzien van de laatste drie dagen van net zo goed is zo We gaan hoe raglar via. En zo is de malchut. Is raglar via de vierde poot van de troon. De Aino dat wil zeggen zeven. Shemashlim Gam. Alle dat de machoed ook volbrengt, vult uh, aan de vaderen, dus de chagat, uh, acht, waar Shabbat, hu reviët, reviële hem, en Shabbat is de vierde voor hem, ten aanzien van de, uh, de vaderen, dus netzerhout, sorry, chesed Gura chetiferet. Is Shabbat is Mahut is the fear for him. And that is that is then what he New For is what we have gleared and Bachin of the less. So as he cited the ones he cited ons that what say Hashem the Shepper, what say the Shepper um, in the Torah Shapto Shaptotai Tishmu Hezult ja yeah, jullie Zulin? Mijn Shab, mijn Shabbatai shabatten. Jullie zullen mijn uh, Shabbaten, Shabbaten uh, naleven of ja, uh, houden. En als in het in de, in de, in de Torah of in de Heilige over overal waar het je tegenkomt, als je ziet een meervoudsvorm zonder aanduiding, zonder getalsaanduiding aanduiding. Of van die, bij die, bij dat meerfout. Dan is het minimum, het minimum, minimum is twee. Daarom staat het niet, niet twee, twee Shabbaten moet je Maar, staat alleen Shabbatotai. Eigenlijk staat het alleen in een meerfout. mijn Shabbaten moet je Wat is mijn Shabbaten? Alleen twee. Van de vierde dag en van de zesde dag, wat betekent de vierde dag betekent niet, niet op de vierde dag, betekent dat de vierde dag op de vierde dag, nee betekent dat op de zevende dag, komt ook uit de vierde dag, de malgoed die op de vierde dag werd uh, geïnstalleerd op de vierde dag, boven de gezet dat nu de malgoed uitkomt in de zevende dag, is de correctie voor alle, voor alle dagen die daarvoor waren Zowel boven de gezet als onder de gezet. Ja? Dus kijk, eerst komen de correcties van boven de gezet. Drie dagen plus de vierde dag. Ja? Dat is dan ook een, een correctie waarbij die op de vierde dag eh, de eerste drie dagen tot voltooiing komen. Ja? Die, de, het werk van de eerste drie dagen, oftewel Svera Geset gurati Veret. Dat zij volbracht worden, komen tot hun voltooiing in de vierde dag. Waarom? Mal goed moet zijn. Het moet zijn iets tastbaars. Iets wat uh, kan grens aangeven. Het kan niet grens aangeven. Geens, geen andere dingen. Alleen maar goed kan grens aangeven. Duidelijk. Zonder grens aangeven is niets voltooid. Hij moet altijd grens weten aan te leggen altijd grens daarna moet het met andere grens komen doet er toe maar telkens zonder grens kan men het licht niet bevatten men kan niet ervaren daarom is het ook die eh Isausti to zijn ontmoeting met Jacob hij zei ik heb harbe isli harbe ik heb veel maar ik ben niet klaar en wat Jacob had gezegd isli akol ik heb alles alles hebben betekent dat jij stoelt op de mal goed. Dat jij de grens heeft. Dat jij kan zeggen op de zevende dag. Klaar. De hele wereld is gestopt als het ware in mijn gevoel. De hele wereld is nu gestopt met zijn werk. Met zijn ontwikkelingen. Met al het werk wat de mens. Wat wat, wat, net zoals bij, de sche, bij het scheppingsproces. Precies hetzelfde de zevende dag dat dan stop je yes, dat vooravond uh, aan de Shabbat. Het heeft niets te maken met nationale nationaliteiten, met alle religie. We spreken niet geen woord over religie, over, over tradities. Maar op de avond, op de vrijdagavond, alles stopt. En dan voel je yes, dat, en jij ja, laat het gebeuren. Dan voel je yes, dat alles stap voor stap jou ja, mal goed. Zijgt het licht naar binnen. Het is, is bij jou ook. Komt kom het licht onder jou gezet. Dat door de weg is het, is het. Daar is alleen maar ballingschap. En jij voelt het op dat vooravond op Shabbat. Wanneer Shabbat aanbreekt. An, dat daar ook van onderen. Dat komt jou te voelen dat licht. En ruimte. opeens eens ruimte daar. Daar waar de jesot is. onder de jesot. En ruimte, vers, ruimte verschijnt. Ruimtelijk gevoel verschijnt. Onder jou. Onderaan. En dat gevoel. En dan zie je dat de hele wereld, als het ware, zit. Nieuw. En daardoor, door daardoor, verkreeg die mal goed. Dus dat is dan. Zij, zij doet op die manier. Orgozer opbrengen. En zij verkreeg dan daarmee licht. Gar. Stap voor stap verkreeg ze gar. En dat ga je ervaren. En dan het net of de hele wereld, net of het, het proces van het, de beweging is gestopt. En dan voel je dat zo. Alles beweegloos. En tegelijkertijd, tegelijkertijd dynamiek. Alles leeft. Elke, elke celletje, alles leeft dan op dat moment. Waarom voel je dat? Omdat de Maal goed, jij voelt het einde. Jij voelt de grens en tegelijkertijd de, de kracht van de goed. dat is het eindstation. Niets anders kan de mens uh, vervulling brengen. Geen enkele verwachting kan hem dat brengen. Dat. Miljard, nog een miljard, hij wil nooit. Geen miljardair stopt ooit. Als hij dan stopt omdat hij ziek is of iets anders, dan is hij voelt hij zich al verschrikkelijk. Maar niemand kan stoppen in deze wereld. Met wat dan ook. Nog een boek schrijven, nog een boek. Dan weer honger komt. Honger komt. Uh, iemand komt een uh, iemand wat je ook wat de ook de mensen in deze wereld ver, verwerft in deze wereld. Nog een film, oké okay, geweldig, Nobelprijs en alles of weet ik, weet ik niet Nobelprijs, uh, zo'n Oscar en dat, of een Nobelprijs voor iets anders. De mens wil verder. Waarom? Honger. De volgende of dat misschien een paar weken is hij rustig en dan honger weer komt de honger, want stilte komt stil kan niet stillen hier. Met, met al dit succes, met al het succes, niemand kan stillen zijn honger. eigenlijk. En dan blijven ze zo, en nu al zo'n 50 jaar en zo, heeft ze alles, en moet ze nog steeds optreden. Ja? Zo'n zo popster. En dan 50 jaar oud, dan moet je nog, nog, moet ze nog springen daar op een podium, als een, als een weet ik niet, weet, weet, als weet ik niet, als, een, als, een, als, een, als een, ja? ja, als een hinder, dat is belachelijk, dat je moet je zien daar na, na het optreden. Er het valt nergens in het van te zien. Geen alles, als je dat alles zou zien eh, zonder make-up. En zonder opmaken. en zonder, het valt nergens valt nergens van, niets meer te zien. Alleen zo'n, net zoals een, uh, een hangertje. Weet je? Maar, maar ook geen gezicht meer, want alles is uitgemergeld. Alles is de kracht en zijn al gegeven aan het de, aan de publiek. Voor zichzelf niets. Geen eigen leven, niets. Kinderen, allemaal, allemaal show voor de anderen. Andere. Maar niet stoppen. Niemand kan stoppen in deze wereld. En hier heb je Shabbat. Vrijdagavond heb je elke zes dagen. En dan opeens heb je absoluut volmaaktheid. Natuurlijk is het, is het nog niet alles. Want na de Shabbat komt weer. Dat natuurlijk weer nieuwe proces. Nieuwe... Cyclus van zes dagen, want zo is het geschapen de wereld. Weer zes dagen van werken. En niet, het is niet een nirwana denk ik, alles, we hoeven niets meer te doen. Maar nu, de Shabbat, alles voltooiing, grenzeloze, grenzeloze uh, vreugde, et Het is net als Haulam net zoals de toekomstige wereld. Het is mini, mini... Gmartikoen, dat is net als zo zal zijn, na de komst van de Mashiach, en jij voelt het elke week op Shabbat. En iedereen, het is aan iedereen gegeven. Aan iedereen. Absoluut, aan elke mens is het gegeven. Alleen neem dat voor jezelf. En dat is wat hij zegt, dat dat uh, is twee Shabbat, en daarom wordt het ook gezegd, dat er staat ook in de, in de Talmud, staat geschreven dat als dit volk, als het uh, hele volk twee shabbaten achter elkaar, twee shabbaten naleeft, ja, twee shabbaten houdt, het hele volk, dan komt de machine. En dan kon ik nooit begrijpen hoe dat komt. En nu weten we, twee shabbaten, dus eerst, eerst laten dat uitkomen dat de Malchut op de vierde dag, waarbij Waarbij men de vierde poot laat, dus door man opbrengen. Men vierde poot veroorzaakt, dat is dan de troon voor de Bina. En daarna nog één Shabbat betekent, nog later, het lager laten komen, brengen de Shabbat tot de zevende dag. En alle zeven zijn met elkaar verbonden, dus één week eigenlijk. Een week werk. Tre Shabbaten sitting you in een week. Echt, acht. Vahataam. Shegimel ha-yamim. Nechen, ha hagad. Lo negmaru lechol tikunam ba-yom ha-arvijii. Tien. le-yom shabbat dat je schlimotam elf hu mipnei, dat bayom jij miyut joum twaalf. Anikra, malhud, twalv. En ikra mijut, ze hazra, lyibur, dertin bet. Van dit geld ta Acht na de punt. We aan en de reden. Segimit voor het feit dat Segimit, Ayamim, Hagat, dat de drie dagen, Hagat, Lonigmarule, Holtikonam, werden niet volmaakt, uh, helemaal gecorrigeerd uh, uh, op de vierde dag. Waarom was het niet op de vierde dag en het niet helemaal gecorrigeerd waren? Waarom niet? Tien. Elas is het hem de Shabbat, Maar dat zij hebben de jom de dag van Shabbat nodig. Shijashlimotam die welke Shabbat de dag van de Shabbat hem zal volbrengen. Die hebben nodig de Shabbat. Elf. En maar niets onthoud er goed deze dit de principe dat niets voor, verdwijnt in het geestelijke. En dus het vierde op de vierde dag was wel maar goed. Dat blijft al bestaan niets verdwijnt in het geestelijk, Maar die gaat verder naar beneden. Nog een klie. Ja, na vierde dag komt nog een is dus Net zo, hoort, soort, etc. Maar niets verdwijnt in het geestelijke. Dus, ko, dat komt. Mipnei, shahayabha, yomarwi, miyot, goed. Waarom is het niet zo? Waarom kwamen ze niet op de vierde dag tot, niet tot volledige tikkun? Een zekere tikkun was, maar niet volledig. Waarom? Omdat op de vierde dag was Mijut allemaal goed, ver, verkleining van de Malchut. dat is wat we hebben geleerd, ja, op de derde dag was zij vol, in Malkud stond, eh, waar het over, zoals het stond geschreven, ja, dat zij was op dezelfde hoogte als de Irambien, maar zij kon niet, tot, maar zij had Gochma, maar geen Gassadim, en dan, dan Anikra, Mewt, hij reëchtvallen, Welke vermindering van die malgoedheid, Vermindering van de maan. Zoals we hebben dat geleerd, ja. Dat zij moest zichzelf klein maken. En dat kunnen we ook zien uh, in de gewoon in materiaal, materiële zon en maan. De zon en de maan. dat daarom keerde zij terug naar de tweede Ibor. Dus ze, Ibor betekent zij klein zichzelf aansluiten aan de hogere, dus wat was het op de vierde dag, op de derde dag was het groot, twee grote lichten maar oh, en beide kregen ze licht van beiden kregen licht van de bina, ja of niet Ze anpin kreeg van rechts chassadim, hij heeft niets meer nodig dan chassadim, en maar goed kreeg gogma van de linkerlijn nou is geweldig maar gogma van de linkerlijn, dat is dan komt van de arig dat is een pure gochma, geen, geen niets van chassadim. Is er. Dat kan het, de kan het niet verdragen. Dus dan moest zij zich klein maken. Dan zij werd tot een puntje achter de jesot van de Zeranbin. En dat, dat puntje zichzelf een puntje maken nieuw, maar achter de jesot, dan werd zij een deel van de jezoot. Dan, dat betekent dat zij nu panim panim gezicht tot gezicht met hem staat. Zij is een deel van hem. Zij neemt nu van hem. Hij moet haar alles geven. Dat is wat hij zegt. Dat zij eh, terugkeerde, dat zij keerde terug naar de tweede Ibor. Dat, dat zij werd dus dat puntje achter de jesson. En omdat zij zich klein maakte op de vierde dag, kan het niet, kon het niet als volmaaktheid, gezien worden. Het is wel klein maken omwille van, het, van haar, te, voor haar best, maar toch is het vermindering. We niet galt daar, Shlemuta bij Shabbat, en haar volmaaktheid, werd onthuld op de dag van de Shabbat. Waarom? Niets verdwijnt in het geestelijke. Goed, goed opletten. Niets. Zij stond eerst, eerst op de derde dag, links, uh, boven de geze. Ja, Malchut. Mal, de mal goed. Maar Zij Ja of niet? Niets verdwijnt in het geestelijke. Die Chogma heet ze Daarna op de vierde dag zij sluit, sloot zich aan bij de zirampin. Achter de zirampin. Achter de jesot van de zirampin. Dus betekent jesot aanlichten. Dus boven de geze. Chabad hagat van de zirampin. Zij sloot zich aan tegen de, tegen de Gese. En dan kon ze, kon ze van hem Chassadim ontvangen. Maar Chassadim moet ze toch ontvangen. Zij is nu als een puntje. Nieuw. Nou, op de volgende, op de netzer, de dag van de netzer, de man goed groeit. Ja of niet? Ze, nu gaat het alles, licht gaat naar beneden. Nog een klie verscheen, nog een klie verscheen, betekent, een Pien groeit, verkrijgt, de Zeran Pien verkrijgt nu netzag. Samen met hem groeit ook maar goed, want zij is aangesloten aan hem. Dan, op de volgende dag, verkrijgt de Zeran Pien nog een kli. god, sfera god. Dan zij ook de Nukwa. Zij is aangesloten aan hem. Zij heeft nu ook nog weer nog een sfera. Samen met hem groeit zij ook totdat het dag van de Shabbat is. En als het dag van de Shabbat is, dan. Zoals zij was, zij had eerst gochma, en dan nu heeft ze opgebouwd chassadim. In die laatste vier dagen, dan heeft ze en chassadim, en gworot op shabbat. Eigenlijk? Op die manier, dan is ze volmaakt op de dag van de shabbat. Het draait altijd om die malgoed, onthoud het er goed. De schepping is de malgoed. En daarom voor ons is het ook te ervaren... Onze ervaring is niet de weekdag. De weekdag is alleen maar werk. Werk, zie je wat hij ons vertelt. Werk zonder begrenzing. En daarom hebben we het gevoel door de week dat we kunnen alles aan. Dus wij zweven. Daar en dat en daar. Van een kant naar een andere. We, we voelen niet daar onder ons de bodem. De echte bodem. De bodem betekent niet de bodem dat het steenachtig is. Maar een bodem als een lichte kussen, dat is de Malchut. Duidelijk, wat wij noemen Malchut om de Shabbat, is een Malchut als een lichte kussen. Iedereen begrijpt wat ik bedoel? Zachte kussen, net als een dons, betekent niet de Malchut, de Malchut, maar de Malchut die van de tweede bodem, van die van Shin. Ja? Daarom hebben we ook, Shabbat begint ook met Shin, dat drie lijnen komen, dat is dan de the Shin, wat van Shabbat. Dat zijn de drie lijnen van drie vaderen. Shin is he Hesed Gvurat tiferet. Dat is van hen die Mochin dat komt op Shabbat. Dat is de letter Shin. En Bat betekent Bat is dan de the dochter. Bat is dochter. Shin is de drie vaderen, Hagad Hesed Gvurat Yifaret. En zij is Bat, zij is dochter. de dochter van de, van de uh, vaderen van Gesenboraatje verreden en de zonen hebben ook nog net zo goed iets zo. Niemt nog, we nimmen nog de laatste zijn, we nimmen ze vierde, ze iemaa Shabbat, išliim gam, al Gimel Hayamimari Shonim en het blijkt dus dat de dag van de Shabbat volbracht ook vol, kwam, bracht, vol volbracht ook de drie eerste dagen. Da? Dus behalve dat... die drie eerste dagen werden... ze hadden een zekere ticoon... op de vierde dag. herinner je nog? Op de vierde dag was ook een zekere correctie... van die... Van die geset gvorati feret, Maar niet voltooid. Maar nu... op de zevende dag... is het ook die... gesed-gvorati-veret... de bovenste drie dagen de eerste drie dagen, ook nu nog extra tikkun hebben gekregen door de eenheid van die zeven, nu de zeven sfeerot zijn, zijn uh, gekomen en dan verkrijgen ze ook van dat heelheid, hele zeven sfeerot, verkrijgen ze ook hun portie tikkun extra door, de, door het feit dat die bal goed kwam naar haar eigen plaats, dus op dat is de Shabbat